10 uur. Het nos journaal Jan van der Putten. De Europese beurzen hebben opnieuw te kampen met forse verliezen. Voor de tweede achtereenvolgende dag staan ze in het teken van de angst dat de Italiaanse staatsschuld onbetaalbaar wordt. Financieel redacteur André Mijnema. Zonder uitzondering openden de beurzen anderhalf tot meer dan 2% lager. En opnieuw leiden de aandelen van banken en verzekeraars de zwaarste verliezen, soms tot meer dan 5%. Banken hebben namelijk voor miljarden uitstand in Italië. Veel meer dan in Griekenland. En dus zijn de risico's op verliezen ook aanzienlijk groter. Het aandeel ING, dat gisteren al ruim 7% inleverde, staat nu nog eens 6% lager. De ministers van Financiën van de Eurolanden slagen er gisteren niet in... de vrees weg te nemen dat de schuldencrisis verder escaleert. Een broer van de Afghaanse president Hamid Karzai is om het leven gekomen bij een moordaanslag. Volgens de eerste berichten werd Ahmad Wali Karzai vermoord in zijn huis in de zuidelijke stad Kandahar. Zijn familie heeft zijn dood bevestigd. Karzai zou zijn neergeschoten door een lijfwacht. Ahmad Wali Karzai zat net als zijn broer Hamid in de politiek. Hij was hoofd van de Provinciale Raad van Kandahar. Hij gold als een van de machtigste mannen van Zuid-Afghanistan. Duikers hebben in het gezonken Russische cruiseschip zo'n 50 lichamen gevonden. Het zouden vrijwel allemaal kinderen zijn die in een recreatieruimte van het schip drijven. Volgens een Russische woordvoerder hebben de duikers nog geen lichamen uit de recreatieruimte geborgen. Gisteren zijn 55 lichamen uit het schip gehaald. Het Russische cruiseschip zonk zondag in de rivier De Volga. Aan boord waren ruim 200 mensen, terwijl er volgens de voorschriften maximaal 120 passagiers aan boord mochten. Zo'n 80 mensen werden gered. In Rotterdam houden gemeenten, politie en juweliers een proef met een gezichtscan. Dat is een van de mogelijke middelen om het groot aantal overvallen op juwelierszaken terug te dringen. De federatie goud en zilver over de proef. Die scan die wordt vergeleken met een databank. En op het moment dat blijkt dat de betreffende persoon in die databank voorkomt, dan gaat de deur niet open. Het is met nadruk een pilot. We zijn aan het kijken wat er nou eigenlijk kan, wat er technisch kan en wat er juridisch kan. En wat ook het meest effectief is. Het is nog niet bekend hoe lang die proef met de gezichtscan bij Rotterdamse juweliers gaat duren. De Universiteit van Oxford is mogelijk eigenaar van een Michelangelo. Het schilderij, een afbeelding van Christus aan het kruis... werd tot nu toe toegeschreven aan een minder bekende meester. Maar volgens renaissance-kenner Antonio Forcellino... die het schilderij met infraroodstraling onderzocht... kan het alleen door Michelangelo geschilderd zijn. De universiteit heeft het schilderij nu verwijderd... en naar een beter beveiligde plaats gebracht. Alleen al door de geruchten dat het een echte Michelangelo is... is het schilderij tien keer meer waard geworden. Dan het weer nog, eerst nog wat zon. Vanmiddag meer bewolking en van het zuiden uit buien. Vanavond en vannacht kan er plaatselijk veel regen vallen. Het wordt warm, met 22 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen bewolkt, af en toe regen en 18 graden. ANWB Verkeersinformatie. Twee files, allereerst op de A8 Zaandam richting Amsterdam... tussen Knopend Zaandam en Oostzaan, twee kilometer lang... En op de A10 ring Amsterdam, Volendam richting de Nieuwe Meer... tussen Kadoelen en de Koentunnel, drie kilometer file. Spreekt dit tot uw verbeelding? Dan bent u bij de Robeco Zomerconcert aan het juiste adres...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 Carl johan de Zwart. Advocaat van de tweede verdachte in de zaak Tristan van der Vee reageert. Boeren verliezen duizenden euro's door verkeerde beleggingsadviezen. De brandweer moet bezuinigen en dat gaat u ook merken. Wij proberen toch de mensen wat meer zelfredzaam te maken, zoals wij dat dan noemen. Dus dat ze ook meer bewust nadenken en ook zelf dingen kunnen oplossen. En het ochtendumeur van Diederik Ebbingen. Het is 6 minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Boeren die hebben geïnvesteerd in het Drentse recreatiepark... het Hof van Saxe dreigen duizenden euro's te verliezen... door verkeerde adviezen van LTO Noord. De land- en tuinbouworganisatie prees het park aan... als een mooi investeringsproject. Maar nu staat het Hof van Saxe op de rand van een faillissement... en moeten de boeren genoegen nemen met een teruggaaf... van slechts 15% van hun inleg. Tot en met vandaag kunnen boeren tekenen voor deze schikking... maar advocaat Marcus Bijlo ontraadt ze dat. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Waarom? Nou, het is niet dat wij ze dat direct ontraden... maar wij adviseren de telers uh, wat hun goede en kwade kansen zijn... in een eventuele procedure. Ja. En uh, de telers zelf moeten dan de knoop doorhakken... en hebben in ieder geval de telers die zich bij ons hebben aangesloten... Uh, besloten om niet afstand te tekenen en uh, te stemmen voor deze regeling. Het punt is namelijk dat... Uh, de een van de voorwaarden om akkoord te gaan met de regeling is dat zij afstand doen van hun rechten ten opzichte van de LTO-organisaties. En sinds wanneer doet de brancheorganisatie LTO Noord uh, in beleggingsadviezen? Nou, dat zou ik niet precies weten. Uh, dit speelt maar is dat normaal dat de... ze dat doen? Dit is in ieder geval vanaf 2004. Ja. En um, voor zover wij uh, hebben kunnen onderzoeken, uh, beschikten zij niet over de vereiste vergunning om dat te doen. Dat is toch wel merkwaardig? Ja, dat, uh, dat zou je inderdaad zeggen. Want uh, uh, dat is toch een van de basisvereisten. En uh, even dat Hof van Saxe. Waarom is het daar zo slecht mee gegaan? Ik zou niet precies weten waarom het daar slecht mee is gegaan. Dat zou ik het beste kunnen vragen aan het Hof van Saxe zelf. Ja, het is een park hè, dat zich richtte op rijke vakantievierders. En die kwamen niet. Hij is, uh, het park is vrij luxe uitgevoerd. Ja. Uh, economische crisis kwam wel. Hoeveel geld hebben de boeren ingelegd? Uh, voor zover wij weten, gaat het om zo'n 27 miljoen euro. En door hoeveel boeren is dat uh, bedrag bijgebracht? Uh, ja, onze informatie is dat dat zo'n 750 boeren zijn geweest in totaal. Nou ligt er dus een, een schikking op tafel. Wat houdt die in? Die schikking houdt in dat de papieren die zij hebben, de schuldbewijzen, de, de obligaties... ...worden afgewaardeerd tot 15% van de nominale waarde. Ja. En in ruil daarvoor moeten zij afstand tekenen van al hun rechten... ...ook ten opzichte van de banken, de notarissen en de uh, LTO-organisaties. En daar gaat u niet mee akkoord? De telers die zich bij ons hebben aangesloten hebben besloten om dat inderdaad niet te doen. Uh, met name vanwege... Uh, het feit dat ze afstand moeten tekenen ten opzichte van de LTO-organisaties. Ja, want wat, wat heeft dit voor gevolgen dan? Er komt, er komt een rechtszaak en dan? En, nou, wij willen eerst in overleg gaan met, uh, met de Trusty en met, uh, met de FAMOS-groep. om te zien of er misschien een andere regeling mogelijk is. Namelijk eentje waarbij geen afstand wordt getekend ten opzichte van de LTO. En uh, daarnaast willen we proberen om in goed overleg met de LTO-organisaties uh, te komen tot een regeling. En pas als dat allemaal niet lukt, uh, komt er een, uh, kan er een procedure komen. Ja. Uh, tot en met vandaag kunnen boeren tekenen voor die schikking, die u dus helemaal niet goed vindt. Verwacht u dat uh, er nog veel boeren zich zullen melden bij u? Ja, dat, dat is moeilijk, uh, moeilijk te zeggen. Uh, de kans is natuurlijk wel dat als dadelijk de regeling niet doorgaat, dat er telers zijn die nu hebben besloten om de afstandsverklaring wel te tekenen. Ja. Uh, dan zeggen van nou ja, goed, de regeling gaat niet door. Laten we nu uh, ja, uh, toch onze kansen bekijken ten opzichte van LTO. Nou, ik zit nog een beetje met, met uh, LTO Noord in mijn maag, die dus beleggingsadviezen doen. Wat Gaat u daar nog stappen tegen ondernemen? Ja, net wat ik zei. We gaan dus uh, eerst uh, in overleg met uh, deze organisatie. Ja. En mocht dat niet tot uh, het gewenste resultaat leiden, dan uh, kan daar tegen geprocedeerd worden. Precies. Okay. Ja. Hartelijk dank, advocaat Marcus Bijlo. Tot ziens. In Nederland breken ieder jaar meer dan 45.000 branden uit. Ik weet precies wat het is. Okay, de ingang zit aan de zuidkant, jongens. De kosten om ze te bestrijden zijn torenhoog en niet meer te betalen. Het aantal uitrukken wat wij hebben op jaarbasis stijgt alleen maar. De verbeterplannen liggen klaar. Met erin een zwaarwegende rol voor u en ik. Deze week bij Goedemorgen Nederland, de vuurmeesters. De brandweer gaat in de toekomst steeds minder uitrukken. Maar dan moet u wel meewerken. Deel 1 van de vuurmeesters. Verslag is van Marcel Dekker. Iedere dag klinkt er wel ergens in Nederland dit geluid Een brandweerwagen op zoek naar een kat in een boom Uitgerukt voor een vals brandalarm iets wat meer dan 60.000 keer per jaar gebeurt in Nederland Maar toch het vaakst op weg naar een brand Van de meer dan 45.000 branden per jaar gaat het in 6.000 gevallen om een woning een plaats waar de brandweer flink wat statistiek over verzameld heeft. In 2009 hebben we 57 doden gehad ten gevolge van brand... waarvan er 37 doden in woningen gevallen zijn. En dat is dan zo'n 65 procent. De meeste uh, doden vallen eigenlijk uh, in de periode tussen avond zes en ochtend zes. Dus het moment ook waarop mensen gaan slapen. Nou, als je dan kijkt naar het moment van overlijden... dan is 72 procent uh, voordat de brand gemeld is of voordat de brandweer ter plaatse is... De top 3 oorzaken van branden zijn op nummer 1 roken, 23%, 9% is elektrische apparatuur en 8% is koken. Nou, de ruimte van het ontstaan van de meeste branden is 23 of 32% in de woonkamer, 22% in de slaapkamer en 11% in de keuken. Nou, het objecten waar het meest ontstaat is gestoffeerd meubilair, 15 Elektrische apparatuur, zo 11 En bed, matras is altijd goed voor 10 van de objecten waar het in ontstaat. 37 doden bij woningbranden en vele miljoenen euro schade. Voeg daaraan toe dat de brandweer met steeds minder geld die branden moet blussen. En je hebt een organisatie die hard op zoek is naar een nieuwe werkwijze. Een werkwijze die terug te lezen is in de strategische studie de brandweer overmorgen. En heel simpel samen te vatten is. Wil de brandweer in de toekomst zijn werk nog goed kunnen doen, dan zal er toch vooral minder brand moeten uitbreken. Een belangrijke taak ligt daar weggelegd voor de burger zelf. Die volgens Jaap Weyermans van de brandweer Gooi en vechtstreek verantwoordelijker en zelfredzamer moet worden. De zelfredzaamheid is wat dat betreft, uh, vinden wij wat afgenomen. Je ziet er ook een duidelijk verschil in natuurlijk. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Texel, waar mensen uh, vanwege de ligging op zichzelf aangewezen zijn... dan zie je dat daar die zelfredzaamheid en de bewustzijn daarvan vele malen groter is... als op het vaste land waar mensen gewoon heel makkelijk een beroep op een ander kunnen doen. En die manier van werken wilt u het liefst gewoon ontvouwen over heel Nederland... en de regio waar u verantwoordelijk voor bent? Ja, dat is correct. Wij proberen toch de mensen wat meer zelfredzaam te maken, zoals wij dat dan noemen. Dus dat ze ook meer bewust nadenken en ook zelf dingen kunnen oplossen. Nou, de afgelopen jaren zijn we al aan het kijken geweest ernaar. We hebben ook projecten gedraaid bij scholen al met vuurwerkcampagnes. Op zich hebben wij daar het afgelopen jaar ook hele mooie resultaten mee gehaald. Wat we verder gedaan hebben is een rookmelderproject samen met de woningbouwvereniging. Die hebben ook gekeken naar woningen waar dat echt geschikt voor is in hun bestand. En daar hebben we samen met de woningbouwvereniging rookmelders in huis geplaatst. Om op die manier de veiligheid ook van hun huurders verder omhoog te krijgen. En zo hebben we dus op die manier de samenwerking daarmee gedaan. We zijn op dit moment ook aan het kijken om een meerjarenproject op te zetten om het in de breedte te gaan doen. Wat ons idee is om ook te kijken naar de bewustwording van mensen. Uh, bijvoorbeeld als je brand hebt gehad in een wijk, uh, in een straat. Uh, maak dat eens bekend ook in de buurt. Uh, probeer dat te doen om gewoon de mensen zich bewust te laten worden van hey, het is nu in mijn buurt gebeurd. Het had dus ook bij mij kunnen zijn en wat kan ik eraan doen om dit te voorkomen. Preventie is het toverwoord, daar moet in de toekomst meer op in worden ingezet. Uh, dan denk ik bij mezelf, nou, bij bedrijven, zorginstellingen, dat soort locaties... daar kun je dat wel organiseren, daar is al een bepaalde structuur aanwezig. Maar die burger, daar vinden de meeste branden plaats, in die woningen van die burgers. En die burgers, met alle respect voor de burgers, zijn lui. Die hebben helemaal geen zin om een rookmelder te kopen. Ja, dat is uh, een, een lastig punt waar wij tegenaan lopen natuurlijk. Uh, kijk, de burger wil er best wel wat uh, voor doen, denk ik. Maar daar moeten ze het nut aan van zien. Dat is iets waar wij nu mee bezig zijn... ook in onze nieuwe visie voor de brandweer overmorgen. Om te kijken, hoe kunnen we die burger zo aanspreken... dat wij uh, bij hun het bewustzijn kunnen bijbrengen... dat ze uh, die veiligheid of die maatregelen moeten nemen... om hun eigen veiligheid te verhogen. Dat gaat heel veel tijd kosten. Uh, de... Je bent er ook nooit hè, eigenlijk, want je moet maar voortdurend doorgaan met het bewerken van die burger, van burger kom op. Ja, dat uh, zal erg veel energie gaan kosten. Nou, bij ons in de regio hebben we nu een heel mooi project gestart... om uh, de burgers binnen onze regio in kaart te brengen... om de groeps, uh, samenstelling in beeld te brengen. En uh, wat wij daarmee willen is eigenlijk kijken van op welke manier... welke groepen burgers kennen wij in onze regio... en op welke manier kunnen wij de mensen... Uh, het beste benaderen dat wij heel goed bij ze aansluiten qua denken en doen. En op die manier uh, hopen wij ook eigenlijk de aansluiting te kunnen vinden bij de mensen. En ook de bewustwording beter te kunnen maken. Morgen stappen we de wereld van de innoverende brandweer binnen. Daarvoor gaan we naar Emmen. Waar ze sinds kort experimenteren met een tijd en op termijn misschien ook wel geldbesparend apparaat. Uh, je ziet hier boven, uh, bovenin staan dat uh, de brand uh, met het bedrijf en het adres waar we naartoe gaan. In dat groene is dus het bedrijf. Dat correspondeert dus met elkaar. Nou, we hebben dus, uh, zoals je kunt zien, uh, direct alle informatie uh, beschikbaar. Reportage van Marcel Dekker. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. 16 en een halve minuut over tien. Een vriend van Tristan van der Vee wist volgens justitie... dat hij zichzelf en anderen zou vermoorden. Het openbaar ministerie wil hem vervolgen... omdat hij dit niet bij de politie heeft gemeld. Goedemorgen, Job Knoester. U bent de advocaat van deze verdachte. En goedemorgen. Um, ja, Het uh, is een beetje lastig, de terminologie. Want is het nou verdachte, vriend? Wat was, uh, hoe, hoe zou u dat noemen? Nou, het enige wat uh, nu daarover te zeggen is... is dat er een verdachte is... Ja. En uh, dat is degene die ding bijsta. Hij wordt ervan verdacht dat hij informatie had die hij bekend had moeten maken. En uh, ja, wat mij betreft is die verdenking ten onrechte. Want die informatie had hij niet. Wat heeft Tristan van der Vee tegen uw cliënt gezegd? Daar, wat hij precies uh, gezegd zou hebben, als er al iets gezegd is, he, dat, dat, daar zal ik niet op ingaan op dit moment. Later, uh, wat mij betreft, op de inhoudelijke zitting bij de rechtbank wel. Uh, wat mij betreft kan ik wel zeggen nu dat er geen sprake is geweest van wetenschap die hij had moeten melden. Dus voor mij betreft is er ook geen sprake van een strafbare gedraging van mijn cliënt. Uh, maar wat, wat Ja, goed, dan komen we een beetje in een soort van uh, kat- en muispel. Dat zullen we maar even niet doen. Wat was uw rela of wat is uw relatie. De relatie van uw cliënt tot Tristan van der Vee? Nou, over het contact. Dus mijn cliënt was en Tristan van der V. En over de relatie of wat dan ook zal ik helemaal niet zeggen. Omdat ik op dit moment geen enkele behoefte heb om uh, ook me iets naar buiten te brengen... wat zijn identiteit bekend zou kunnen maken. Het gaat om een zaak waar heel veel spanning op zit. Het is ja. een zaak die heel veel emoties in de maatschappij teweeg brengt. En wat dat betreft is er een belang en behoefte bij... om, uh, om hem zoveel mogelijk uit de wind te houden zolang dat mogelijk is. Uh, als ik het goed begrijp is uw cliënt dus niet gedetailleerd op de hoogte gebracht... door Tristan van der V over zijn plannen. Nogmaals, wat mij betreft is er absoluut geen sprake van enige wetenschap die hij had uh, moeten melden. Bij hij wist van de niks. Hij wist gewoon helemaal van niks. Hij had geen wetenschap die die bekend had moeten maken. Kijk, en het is, je moet zo voorstellen... Als, hè, er zijn allemaal mitsen en maren. Maar als er al dingen zouden zijn gezegd... dan moet je je afvragen... In, hoe is dat gedaan? In welke context is dat gedaan? In welk tijdsbestek is dat gedaan? Is dat zijn allemaal vraagtekens die beantwoord zouden moeten worden. Dat gebeurt later op een zitting... En wij hebben allemaal, denk ik, in onze omgeving wel eens iemand om ons heen die op een feestje in de kroeg of in de voetbalkantine eh, roept, eh, ik ga iemand afmaken en ik, ik, ik doe hem wat aan. En ja, wanneer lopen naar de politie en wanneer niet? Wat we op de persconferentie hebben gehoord gisteren was dat eh, de hoofdofficier van Justitie ook zei, ja, eh, die priest dan heeft tegen meerdere mensen, waaronder collega's en andere mensen om hem heen, dat blijkt uit getuigenverklaring gezegd dat hij wel mensen om het leven wilde brengen. Ja. Nou, die mensen hebben kennelijk geen aanleiding gezien om dat ook te gaan melden. Daar zaten mensen bij die ook wisten van psychische problemen met Tristan. Dus ja, de vraag is dan waarom ten aanzien van deze verdachte is besloten hem wel te gaan vervolgen en bij die andere mensen allemaal niet. Ja, daar is dus een verschil in blijkbaar. Nou ja, dat verschil zie ik dus niet en justitie wel. En dat zullen ze gaan uitleggen op de zitting en daar zullen wij op reageren. Um, en wij hebben wat, tot op dit moment echt uh, groot vertrouwen in een goede afloop voor de strafzaak voor onze cliënt. Hoe ondergaat uw cliënt uh, ja, deze gang van zaken? Ja, wat ik al zei, het is, uh, het, het, nou laat ik het zo zeggen. Het, het wordt wel eens onderschat door mensen hoe het is om verdacht te zijn in een strafzaak. Uh, mensen die geen straflat hebben en die voor het eerst bij een rechter moeten verschijnen... die lopen tegen veel spanning aan. Uh, dat, ga, dat kan nog gaan om een winkeldiefstal. En als je dan het over deze zaak... de grootste schietpartij, de grootste moordpartij uit ons Nederlandse geschiedenis... Als, als je dan daar als verdachte in wordt betrokken, op welke manier dan ook... want hij wordt niet verdacht de enige betrokkenheid bij dat wat Tristan heeft gedaan... maar dat die informatie zou hebben gehad. Ja. Dat is enorm ingrijpend. En dat verandert de mensenleven. En je, je, je, als hij wordt vrijgesproken straks, waar ik van uitga... en als dan ooit uh, ook maar een detail van zijn identiteit bekend wordt... dan wordt het met onze huidige uh, moderne tijd heel moeilijk... om normaal leven op te gaan pakken. Ja, want dat is even de vraag ook als de zaak voorkomt. Blijft uw cliënt dan eigenlijk anoniem of niet? In beginsel zijn uh, strafzaken voor volwassen mensen, eh, openbaar. Ja. Dus dat betekent dat in beginsel daar ook hier eh, sprake van zal zijn. Er zijn uitzonderingen mogelijk waarbij eh, de rechtbank kan besluiten... tot gesloten deuren over te gaan. Maar ja, zelfs in dat geval is het nog zo dat een uitspraak... dat een fondus eh, openbaar zal worden gewezen. Ja. Hoe is uw cliënt eigenlijk bij justitie in beeld gekomen? Um, nou ja, wat, dat is ook bekendgemaakt door justitie. Hij heeft zichzelf gemeld ja, ja. uh, bij de politie om te vertellen wat hij uh, uh, wist. En daar blijkt bij mij tot ook wel uit... dat deze man helemaal niks te verbergen heeft gehad. En dat heeft hij nog steeds niet. Nee. Goed, hoe gaat het nu verder wat u betreft? Nou, ja, de, Deze aangekondigd dat mijn kind gedagvaard zal worden. Ja. En je ziet, je zal hem voor de rechter willen brengen. Nou, daar zal het uh, op wachten zijn. Er moet hier en daar nog wat onderzoek worden verricht. <lacht> maar je zou ook kunnen afvragen of het niet verstandig is... om ...te wachten met een inhoudelijke behandeling... totdat er in september een rapport is afgekomen... ...van de inspectie voor de GGZ. Daar moeten we eerst op wachten... ...en nou, voor die tijd gewoon dat dat even al... niks doen. Nou, Dat zou kunnen, dat dat, dat dat rapport... ...toch ook nog een rol zou kunnen gaan spelen... ...in het ja. proces tegen mijn cliënt. Dus het is niet uitsluiten dat we daarop moeten wachten wat mij betreft. Maar goed, uiteindelijk is het aan justitie... ...om te beslissen voor welke datum... ...ze mijn cliënt zullen gaan dagvaarden. Ja, En daar kunt u niks tegen doen als het zover is. Zeker. Je, kan natuurlijk, je hebt allerlei juridische middelen. Je kan een bezwaarschrift indienen tegen de dagvaarding als daarvoor argumenten zijn. En ja, mocht justitie besluiten eerder het proces te willen voeren dan wij zouden willen, dan zouden we aan de rechter kunnen vragen: wilt je het maar uitstellen? Want we hebben bepaalde argumenten om dat te doen. Ja. Dat is allemaal weer iets wat later aan bod zou kunnen komen. Ja. Hoe vindt u dat het uh, OM eigenlijk opereert als het gaat om de anonimiteit van, van, van uw cliënt? Ze zeggen zelf dat ze hem zo anoniem mogelijk willen houden. Nou, ik vind dat het OM. Uh, wij zijn vrij vroeg bij deze zaak betrokken geraakt eh, als verdediging. En ik moet zeggen dat ik vind dat het openbaar mysterie zorgvuldig gehandeld tot nu toe. En eh, het enige is dat ze wat mij betreft een verkeerde afweging maken door deze cliënt eh, te willen gaan vervolgen. Wat ik wel jammer vind is dat je toch ziet, kijk jullie, de journalisten, vragen door. En dat is ook jullie, jullie vak, dat doe je ook goed. En daar waar dan justitie wordt bevraagd over... Eh, is de verdachte een familielid, eh, dan wordt dat ontkend. Nou, zo worden ja, er dan want meer... dat weten we dan weer wel inmiddels, hè? Geen familie, ja, ook niet en... iemand uit de hulpverlening. Precies, dus op die manier wordt het een beetje eh, tien kleine negertjes. En ja, dat... precies. Ja, en, <laughs> dat dan is, is mijn vraag te... vast de collega, op de een of andere manier. Ja, ik ga daar helemaal niks nee. over zeggen. En ik denk dat dat het enige is wat je justitie eh, ook zou moeten doen. Helemaal niks zeggen. Gewoon helemaal niks. Ja. En ik ja. geloof wel echt in de goede intentie van justitie... Op dit, wat dit betreft, dat ze geen identiteit bekend willen maken. Dat moet ook wat mij betreft niet gebeuren. Maar ik vind dat ook nul commentaar moet worden gegeven. Goed, waarvan acte. Dank u wel. Job Knoester, advocaat van de tweede verdachte in het onderzoek... naar het schietincident in Alva aan de Rijn. Dank u wel. <tieding> Straks schoolreisje van een half jaar naar het Caribisch gebied... voor een zacht prijsje. Eerst nu het ochtendumeur van Diederik Ebbingen. Ja, goedemorgen dames en heren. Uh, daar ben ik weer. Ik ben uh, terug van vakantie. Ik ben uh, drie weken heerlijk in Portugal geweest. Ik heb daar lekker uh, een beetje gezwommen. Een beetje naar het strand geweest. Um, lekker gegeten met mijn gezinnetje. Dus uh, dat was hartstikke leuk. Ik moest op een gegeven moment na een week wel even naar een uh, internetcafé... om mijn mail te checken voor wat werkzaamheden. En uh, zoals dat dan gaat op vakantie... dan ga je toch automatisch ook eventjes uh, kijken wat er allemaal speelt. En... Um, ja, toen las ik, uh, uh, uh, en uh, dat is me nog wel echt bijgebleven... dat ik een interview las met uh, Danielle Frederiks. Dat is de, de, de vrouw van uh, Lange Frans. En uh, nou, die zei dan dat ze even geen, uh, geen seks willen. Uh, dat hebben ze hun seksleven even op een laag pitje gezet. Omdat ze nu ook voor de tweede keer zwanger is... heeft ze, heeft ze weinig behoefte aan seks. Dat, dat, daar gaat het dan over. En dan zegt ze ook, ja, het komt er maar weinig van. Uh, zegt ze dan, en het klinkt misschien suf... maar ze zijn wel uh, heel Aanhankelijk en uh, knuffelen veel en uh, ze masseren elkaar. En uh, ja, tijdens de eerste zwangerschap hadden ze nog wel behoefte aan seks. Hè? En toen mochten ze alleen in de eerste weken geen seks. Maar in de goede periode hebben ze tot, uh, tot 30 weken zwangerschap uh, gewoon uh, uh, seks met elkaar uh, gehad. Dus Lange Frans en uh, Danielle. En uh, Ja, Danielle die. Uh, Zegt ook dat Lange Frans haar nu erg mooi vindt, nu ze zwanger is. Ze vindt, Frans, Lange Frans vindt dat ze meer straalt. En uh, ja, dat klopt ook wel, zegt ze dan. Want uh, ik heb een wat rodere gloed in mijn gezicht. En uh, ook mijn lippen lijken wat roder en glanzender. En uh, Lange Frans vindt het dan heel fijn dat er uh, borsten groeien ook. En uh, nou, Danielle die dan uh, vorig jaar uh, tijdelijk ergens anders woonde... omdat ze dan uh, in huwelijkscrisis zaten... zegt dat het inmiddels uh, dan weer hartstikke goed tussen haar gaat... tussen haar en uh, lange Frans. Want ze zijn uh, gelukkiger dan ooit op, uh, op elk vlak. En uh, er is het afgelopen jaar veel gebeurd. Maar uh, als ze kon kiezen, dan uh, zouden ze het uh, precies weer zo doen. En het feit dat de twee uh, dan toen even afstand van elkaar hebben genomen... Dat, uh, dat heeft hun huwelijk heel erg goed gedaan. Ze plukken nu de vruchten van die zware periode... en uh, ja, ze is heel blij dat ze niet bij de pakken neer zijn gaan zitten. En ze zijn altijd open en eerlijk over alles geweest. En dan zegt ze van, ja, ik hang liever mijn eigen vuile was buiten. Want lullen doen ze toch wel over je. Nou ja, dat, uh, toen ben ik wel de laatste twee weken van mijn vakantie enorm blijven hangen aan één vraag in dit interview. En misschien dat ze daar nog eens opheldering over kan geven. Juist omdat ze zo open en eerlijk over alles is. Uh, maar ze zegt op een gegeven moment dat in die, tijdens die eerste zwangerschap, toen ze nog wel behoefte aan seks hadden... dat ze in de eerste weken geen seks mochten hebben. Maar daar gaat ze verder niet op in. En het bleef maar in mijn hoofd spoken: van God, waarom mochten ze die eerste weken nou dan toch geen seks hebben? Wat zou er aan de hand zijn? En je gaat dan toch dingen zelf bedenken wat je helemaal niet wil. Maar je ziet vaginale infecties. En uh, je denkt ook: misschien moet dat kleine vruchtje eerst goed ingebed zijn voor dat lange Frans weer. Hè? Um. Maar ik zou Danielle willen vragen, voordat, uh, voordat, uh, de, voordat ik allemaal dingen ga bedenken die niet waar zijn, en dat, dat wil, ik, wil ik niemand aandoen, dat doet geen recht, toch vragen of ze in een komend interview misschien even over die eerste weken uh, van die eerste zwangerschap nog zo wat zou willen zeggen. Um, Dank je wel. Morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. VWO-leerlingen opgelet, een half jaar niet naar school... en zeilend op een historisch schip naar het Caribisch gebied. Nou, wie dat wat lijkt, kan dat nu doen, maar moet wel wat op tafel leggen. 17.000 euro, om precies te zijn. Monique Touw, directeur van de stichting School at Sea. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat is een, een pittig schoolreisje. Ja, het is zeker een pittige schoolreis. en uh, uh, Ze gaan dan wel niet naar school in, uh, in Nederland op hun normale school... maar aan boord bij ons is het wel gewoon school, hoor. Ja, dus u krijgt niet de onderwijsinspectie achter u aan? Nee, precies. We hebben vijf leraren aan boord... die uh, gewoon het normale onderwijs wat de leerlingen thuis zouden krijgen... aan boord verzorgen. En daarbovenop gaan ze een hele hoop extra dingen doen... waardoor het zo'n mooi talentontwikkelingsprogramma wordt. Ja, nou was er een hoop gedoe rondom uh, Laura, het zeilmeisje. Ja. En nu hebben we een schip vol Laura's. Uh, ja, met, met het verschil, het grote verschil is dat Laura in haar eentje gaat ja. en dat uh, deze leerlingen met elkaar uh, varen met, in een groep van 32 leerlingen, waardoor ze in de sociale context van de school blijven. Ja, wat is het idee hierachter? Waarom is dit allemaal bedacht? Uh, we hebben School with C ontwikkeld omdat we uh, de effecten zien van, uh, van het zelf leren zeilen van zo'n groot tolschip. En dat in groepsverband doen. En daarbij dus ook echt werken aan je leiderschapskwaliteit. Uh, aan leren samenwerken in een team. Het is helemaal los zeg maar, hè, van, uh, van de dingen thuis. Uh, niet uh, de hele dag met je Facebook en zo. Maar ze zijn echt met elkaar bezig. Ja. En met het schip. En dat heeft gewoon een hele positieve ontwikkeling op de, uh, ontwikkelen op de, op de leerlingen. Waarbij zij uh, ja, op een hele andere manier naar elkaar gaan kijken... naar de groep gaan kijken en naar zichzelf gaan kijken. Ja, en elkaar ook wel af en toe de hersens kunnen inslaan, denk ik. Als je een half jaar uh, met, met een groepje op een boot zit. Ja, de, dat zijn de spanningen die ze moeten gaan leren te ja. handelen met elkaar. Dat klopt. Kosten 17.000 euro. Ja. Wat voor soort leerlingen gaan er mee? Alleen de wat, uh, nou ja, uh, dat is een mix. Uh, er zijn inderdaad, uh, uh, een deel van de leerlingen kan het uh, volledig zelf uh, betalen. En, uh, uh, of de ouders daarvan kunnen dat vergoeden en die uh, gaan op eigen kracht mee. We hebben ook een aantal uh, leerlingen die dat niet kunnen of die maar een gedeelte kunnen. En daarvoor zijn we bezig nu om uh, schoolerships te werven. Ja, wat, wat als het misgaat of iemand misdraagt zich? Wat doen jullie dan? Uh, nou, kijk, als uh, we hebben hele strenge regels. Hè? We zijn beleven natuurlijk met je 32 leerlingen en dan nog de begeleiders allemaal erbij aan boord. Dus het uh, schip is uh, wat wij noemen droog, geen alcohol, geen drugs, geen sigaretten uh, geen aan boord. Nou, dat is bijvoorbeeld een reden, uh, als de leerlingen dat wel zouden gaan doen, uh, waarom ze naar huis gestuurd zouden kunnen worden. Uh, en dat, dat, daar tekenen ze ook voor. Ja, discipline dus aan boord. Ja, dat is belangrijk, want anders kun je de groep niet in de hand houden. Nee. Oké, okay, nou, uh, veel succes. Wanneer vertrekken jullie? We, 23 oktober gaan de leerlingen aan boord. En dan uh, zullen we zo twee, drie dagen later ook uh, het zeegat kiezen. Nou, mooi. Dank u wel. Monique Touw, directeur van de stichting School at Sea. Zijn wij aan het einde gekomen van deze KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma op www.kro.nl. Zometeen na het nieuws. Prem Radar Kishoen met Premtime. Prem, goedemorgen. Waar ben je vandaag? Goedemorgen Doraald. Ik ben vlak onder de roep van Schiphol bij de uitzendbranche. Want die hebben om tien uur de cijfers bekendgemaakt over het afgelopen halfjaar. En Karel Johan, het is opvallend hoe goed het eigenlijk gaat met onze werkgelegenheid in Nederland. Straks krijgen we alle exacte cijfers. En de daaropvolgende vraag is natuurlijk, er is een tekort in bepaalde sectoren. Moeten we de poorten wagenwijd gaan openzetten voor buitenlandse technische arbeiders met name? Maar luisteraars, we gaan daar allemaal over praten met een hele leuke gastjury. Jan Koops, we hebben Jan Kamink, ga helemaal uit Portugal. En natuurlijk op dinsdag erop de nees. Maar we gaan eerst naar het sonore stemgeluid van Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De groei van de hoeveelheid bebouwd gebied zet door, meldt het CBS. Tussen 2006 en 2008 groeide het grondoppervlak. dat gebruikt wordt voor wonen en werken in Nederland. met bijna 7000 hectare. En de groei was het grootste in Zuid-Holland. Net als gisteren staan de beurzen in Europa. In de min beleggers zijn bang dat de staatsschuld van Italië onbetaalbaar wordt. Vooral banken krijgen klappen. In Nederland is dat de ING. In Afghanistan is de broer van president Karzai vermoord. Ahmad Wali Karzai zou zijn doodgeschoten door een lijfwacht. Hij had veel invloed in het zuiden. Hij was hoofd van de provinciale raad van Kandahar. Duikers hebben in de gezonken Russische veerboot 50 lichamen ontdekt. Het zijn vooral kinderen en die veerboot zonk op zondag in de Wolga. En in Rotterdam wordt een nieuw beveiligingssysteem voor juweliers getest. Het is een scanner die gezichten controleert van mensen die naar binnen willen. Die gezichten worden vergeleken met politieopnamen van criminelen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam, tussen Knoop en Zaandam en oost staat een file van 2 kilometer. Ook op de A9 een file, Alkmaar richting Amstelveen... tussen knopend Rotterpolderplein en knopend Raasdorp... drie kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn daar twee rijstroken dicht. A10, Ring Amsterdam, Volendam richting de Nieuwe Meer... voor de Koentunnel drie kilometer. En de A67, Eindhoven richting Venlo. Er zijn, daar is de rechte rijstrook dicht bij Velden. Tussen industrieterrein Venlo en Velden staat een file van drie kilometer... Verkeer richting Keulen kan bij knopend rijden beter omrijden via Maastricht en Heerle, de A2, de A76 en de Duitse A4. Dit is Radio 1 NTR. Remtime. Rem Zojuist heeft de uitzendbranche haar halfjaar bekend bekendgemaakt. Het gaat goed met onze werkgelegenheid, tenminste in de harde sectoren. Zo goed zelfs dat er niet genoeg technisch personeel is. Nu al gaan er stemmen op om mensen uit het buitenland hier naartoe te halen om technisch vakwerk te doen. Gaan de uitzendbranche hier wat aan doen en wat moeten de werkgevers doen? En tenslotte, wordt er niet tijd om de Nederlandse poorten wagenwijd open te zetten... voor buitenlandse technische arbeiders? Wat vindt u? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaatntr.nl... en tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1 Welkom bij PrimTime. Goedemorgen, Jurian Koops. Uh, wat bent u precies bij de Algemene Bond van Uitzendondernemingen? Uh, Goedemorgen, Prem. Ik ben daar uh, adjunct directeur. Oké, okay, u hebt de halfjaar een half uurtje geleden bekendgemaakt. Vertel. Nou, we hebben hele mooie cijfers kunnen presenteren over het eerste halfjaar. Uh, de groei van de uitzendbranche neemt nog steeds uh, gewoon toe. Wij groeien met 8% over de eerste zes maanden. Dat betekent om het heel praktisch te maken... dat over het eerste halfjaar 20.000 uitzendkrachten meer aan het werk waren... dan dezelfde periode vorig jaar. Dat maak je het meteen heel duidelijk. En uh, wij groeien al 15 periodes achter elkaar. Dus de arbeidsmarkt is volop in beweging. Ja, en als u zegt 15 periodes achter elkaar... zijn dat halfjaren, zijn dat kwartalen? Nee, dat zijn periodes, dat zijn bij Bijna maanden, zeg maar periodes van vier weken. Wij groeien nu vijftien periodes achter elkaar. Dat is eigenlijk vorig jaar april, mei zo'n beetje begonnen. En Dat betekent dat de groei aanhoudt. Mm -hmm. En voor het eerst zien we ook groei op groei. Vorige periodes begonnen we ook te groeien. En nu zien we groei op groei. Dat zijn op zich hele positieve cijfers. Uh, om het even inzichtelijk te maken. Als je 2009, 2010 praat. Dan zie je dat de werkloosheid toeneemt. En nu zegt u. De werkloosheid neemt eigenlijk af. En er zijn 20.000 nieuwe banen, in elk geval 20.000 mensen... via het uitzendbureau's aan het werk gegaan... in de afgelopen 4-5 weken. Ja, je moet je voorstellen... dagelijks zijn er ongeveer 250.000 uitzendkrachten aan het werk. Ja. Nou, Wij groeien met 8%, dus reken maar uit. Dat betekent dat er 20.000 uitzendkrachten extra aan het werk zijn. Ja. Uh, je ziet tegelijkertijd dat de werkloosheid natuurlijk ook gewoon afneemt. Hè. Die ja. schommelt rond de 400.000. Maar is dat min... is historisch laag, toch? Dat is historisch laag. En, en, en ik, heb al, ik weet niet, bent u econoom? Wat voor ja, opleiding? ik okay, ben ja. econoom. Ik heb op school geleerd van meneer Keens dat een werkloosheid van nul niet bestaat... en dat je dus altijd 3% werkloosheid is de maximale werkgelegenheid. Als je dan de Nederlandse beroepsbevolking kijkt... dan is 400.000 toch eigenlijk 0% bijna. 400.000 is heel weinig. We zitten dicht tegen de frictiewerkloosheid aan die je ja. altijd hebt. En dat is inderdaad wat Keynes ook geleerd heeft. Dat betekent dat we rond dat niveau nu uh, opereren. Maar dat betekent ook dat er nog vervolgens wel een groot aanbod is wat niet actief is. Wat ja. niet altijd in die werkloosheidscijfers opgenomen zit... maar wat wel bijvoorbeeld arbeidsongeschikt is... Ook vanwege vroegtijdige uittredingen uh, uh, uitgetreden. Dus er is wel een, een, een, een okay. aanbod nog beschikbaar. Nu heb ik uh, uit uw cijfers gezien dat de industrie, de productie, de logistiek en techniek... die sectoren ja. die groeien met 10%. Maar de zakelijke dienstverlening, daar is het een minimale stijging, 2%. Ja, dat klopt. En eigenlijk ook daar volgen wij datgene wat de klassieke economie steeds laat zien. Een conjunctuurbeweging gaat omhoog en gaat naar beneden. Wij zitten in een opgaande conjunctuurbeweging. Die zie je het eerst in de industrie en die zie je het eerst in de techniek. Die zie je bijvoorbeeld heel sterk in Brabant terugkomen. Er zitten veel industriële bedrijven. Daar trekt de werkgelegenheid aan. De industrie rapporteerde vorige maand 23% omzetgroei. Pardon? Daar 23% omzetgroei Meneer, in de industrie. Maar luister als voor mensen die geen economie hebben gehad. Ja, de primaire sector, dat is zeg maar landbouw en de dingen uit de grond. Frontale, dat heb je de secundaire sector, dat is dat je iets ervan maakt. En dan heb je de uh, tertiaire sector, is dus dat je het verkoopt. En de kwartaire sector, dan komen mensen, als we in koops en prim... maar dan ga je er een beetje omheen kletsen. Dat noem je zakelijke <laughs> dienstverlening. En dat, dat je ervan van geniet. Ja, de accountants <laughs> en de bankiers en de advocaten en zo. En juist in die sector, die vierde, de kwartaire, daar heb je nog dus geen banengroei... maar wel al in het maken van dingen ja, en het vervoeren. Het, in de industrie zie je een hele sterke groei van omzet... Een hele sterke groei van de werkgelegenheid. Dat hoort bij de conjectuur. Ja. De zakelijke dienstverlening eld daarop na. Voor het eerst zien wij een klein beetje om... Omzetgroei, 4 Klein beetje licht aan de horizon. In de, voor de, met name administratieve beroepen zijn dat ook veel. Beroepen ja. bij de overheid. Daar is nog zwaar weer. Dat, blijft nog niet, of dat blijkt nog niet echt hard. Maar moeten groeien. mensen zich niet gaan omscholen, meneer Koops? Want kijk, u, u, ik zie ook, want van de FME is er een, uh, een, een heel artikel verschenen... van een van de uh, beleidsmakers, dat van jongens, we hebben tekort aan technische krachten. En wat je dus ziet is, je hebt heel veel mensen die willen typen... en, met hun, en, en willen kletsen op een stoel. En weinig mensen die schroefjes willen maken. Om het even... moeten, moeten al die mensen die werkloos zijn zich niet gaan omscholen? Nou, Ik zou ze niet allemaal laten omscholen, want dat is volgens mij niet nodig, maar we zien wel grote tekorten. Dit zijn de cijfers van nu, maar als we kijken naar de cijfers van 2015 of verder, dan zie je grote tekorten in de techniek, tekorten in de zorg, tekorten in de logistiek. Ook de chauffeurs en dergelijke hebben geklaagd dat er onvoldoende aanbod is. Dus dat betekent dat je een paar dingen moet gaan doen. Het aanbod wat in Nederland bestaat, dat moet je gaan activeren. De grenzen openzetten om meer migranten naar Nederland Pardon, te halen. Pardon, meneer, meneer, weet u wel wat u zegt als we de grenzen, we zijn in een land waar de grenzen nu dicht wil? Ja, dat is ook een buitengewoon domme besluit. En dat is ook een domme beleid. Omdat je daarmee uiteindelijk ook economische schade aan Nederland berokkent. Meneer Koop, ik weet al wat we gaan doen. Er is een grote werkloosheid in Spanje. En Spaanse arbeiders zijn technisch heel goed. Weet je wat we doen, luister, We gaan zo praten over het ronselen van Spaanse arbeiders. En we gaan bellen met iemand die prachtig bij de Atlantische Oceaan zit. Maar om in de juiste sfeer te komen over de buitenlandse arbeiders... hebben Momo en Marien het volgende muziekje I'm a Als ik Momo die geen woord Spaans praat goed begreep... betekent dit van ik ben skeer en ik heb geen geld en ik doe werk. Uh, um, goedemorgen, meneer Kaminga. Goedemorgen, Prem. Hoe gaat het met u? Het gaat met mij prima. Ik lu ben met vakantie en ik zit uh, met uitzicht op de Atlantische Oceaan hier op het terras. <laughs> Luisteraars, voor de mensen die het niet weten, meneer Kaminga is oud-VVD-politicus, is jarenlang voorzitter geweest van zijn partij, is ook commissaris van de Koningin geweest in Gelderland en is een van de mensen die een spin is in het netwerk van werkgevers, oud-voorzitter van het kleine- en middenbedrijf, toch meneer Kaminga? Ja. Ja, en wat bent u nu officieel? Ik ben nu voorzitter van FME CBM, dat is de ondernemersorganisatie, brancheorganisatie van bedrijven in de technologische industrie. Oké, okay, meneer Kaminka, um, u bent iemand die erg Europees denkt, heel erg globaal denkt. We hebben nu het probleem dat, uh, zoals meneer Koops het schel, uh, schetst, en dat weet u ook, ook al bij de betaalde FME, dat er een tekort dreigt aan goed personeel. Ja, voor mij is dat geen nieuws. Uh, ik heb dat al maanden zien aankomen en ik kan het nog veel erger maken. De economische groei die we nu gelukkig weer wat hebben, die zou worden geremd nog dit jaar door een tekort aan vaak bekwaam personeel in de techniek. En we staan voor de keuze of werk naar het buitenland brengen, en dat kost dus heel veel economische groei in Nederland, of mensen van buiten naar binnen halen, want Nederlanders die, uh, zijn niet te ronselen op het ogenblik om een opleiding te volgen in de techniek. We hebben daar in de afgelopen uh, paar jaar ongelooflijk veel aan gedaan. We proberen samenwerking te zoeken met uh, het middelbaar beroepsonderwijs. Nou, dat is men wel van goede wil, maar resultaten, daadkracht is daar volstrekt onvoldoende. Mensen gaan studeren wat ze leuk vinden, vrije tijdseconomie bijvoorbeeld. In plaats van dat mensen gaan studeren waarvoor wij met elkaar zoveel mensen nodig hebben. Leisure management. Meneer Kaminka, maar u bent prominent VVD'er, u weet vriend Mark. Uh, wil wetgeving maken om de, de grenzen te sluiten. U, uh, wordt u niet op uw gezicht getimmerd door, uh, uw, uh, door uh, de, uw vrienden binnen de VVD... als u hier pleit voor open grenzen om iedereen binnen te halen? Nou, dat valt nog wel mee, hoor. Dat, uh, het, het, het sluiten van de grenzen is een relatief begrip. Uh, ik denk dat uh, in, de, in de komende tijd zullen we zien dat... Uh, medewerkers op een hoog technisch niveau, kenniswerkers noemen we die... dat die nog steeds heel erg welkom zijn. Wat denkt u? Bij ASML, een van de lidbedrijven van FME... Er werken mensen uit 70 landen. En zonder die medewerkers uit 70 landen... zou ASML niet meer in Nederland zijn. Voor de duidelijkheid, ik kwam altijd in de war meneer ga AS eentje maakt chips en eentje maakt die machines. ASML maakt die machines, toch? De, ja, ja luisteraars, over. Ja, dat is Eindhol. ASML is een heel hoogwaardig technologisch bedrijf dat machines maakt om chips te produceren. En dat is uh, uh, een heel, heel duur proces met heel vakbekwaam personeel. Meneer Koops, kan Kamminga zegt net, we hebben hoog opgeleide technen, maar we hebben toch ook mbo- en lbo-technisch personeel nodig? We hebben eigenlijk technisch personeel nodig op alle niveaus. En uh, wat je ziet is ook dat uit het buitenland men op alle niveaus binnenkomt. Een groeiende groep mensen die uit het buitenland komen... de Polen en de Tsjechen en de Hongaren... die komen met een diploma op zak. Dat is een andere generatie dan die tien jaar geleden naar Nederland kwam. En wat we nu in Nederland doen is eigenlijk een beetje een vijandig klimaat creëren... rondom de komst van migranten naar Nederland toe. En dat is wat wij ook altijd bepleiten buitengewoon schadelijk... Onze leden hebben onderzoek naar gedaan, ervaren dat op dit moment ook al. Dat het aanbod van migranten daadwerkelijk afneemt. En dat ja. het beeld en het klimaat wat er in Nederland daaromtrend bestaat, dat dat mede de oorzaak van is. Anderzijds ook de enorme malefieliteit die wij nog in de branche wat mensen ook afstoot. En het klimaat wat de overheid creëert is daarmee ook uiteindelijk economisch schadelijk. En ook schadelijk voor en... Henk en Ingrid, want uiteindelijk het werk van Henk en Ingrid verdwijnt naar het buitenland. Meneer Kaminka, meneer Kaminka. Kijk, wat ik, wat ik van u wil vragen, meneer Kamiga. Ik, ik snap iets niet, maar misschien kunt u me helpen. Um, uh, wat meneer Koop zegt, dat, dat weten we allang. Dat weet u ook, want u, u, u zit in die branche. Uh, uh, hoe, hoe moet je dit oplossen? Er moeten is... rigoureuze maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld, mag ik dus een paar rigoureuze voorstellen doen? Gaat u gang eh, Om eh, jongelui die techniek willen gaan studeren... een veel lager collegegeld te laten betalen. Jongelui die techniek gaan studeren... mogen langer studeren dan mensen in de vrije, <coughs> vrije tijdssector. Uh, uh, uh, jongelui die techniek gaan studeren... krijgen andere faciliteiten, krijgen leningen... om uh, zelf een bedrijf te beginnen om zich verder te ontplooien. Om cursussen te te volgen in het buitenland. Het moet gewoon aantrekkelijk gemaakt worden voor jongelui om techniek te gaan studeren. Hè? Laten we nou, kijk het is onontkoombaar dat de mensen uit het buitenland halen, anders gaat Maar de kern is, de basis zou moeten zijn dat wij eerlijk zijn dat jonge mensen en dat we tegen ze zeggen van stop nou met al die studies... die leiden tot een situatie, wat meneer Koops ook net zei... van die adviseurs over en weer. De ene helft van Nederland adviseert de andere en omgekeerd. Nee, we zullen wat moeten produceren hier. En als we niks produceren, valt er ook niks te adviseren. Maar Daar hebben we mensen voor nodig. Maar ik kan ik gaan weten, luisteraars, ik heb een zwak voor die VVD'ers. Ze kunnen het altijd duidelijk zeggen, zonder mail in de mond. Mag ik het zo samenvatten? U wil dat we, als het ware, die techniek studenten... een beetje gaan subsidiëren, dat dus wat langer mogen doen. Ik vind het een goed plan hoor. Dus geen subsidie voor die kunsten, uh, maar, maar subsidie voor de techniek. Nee, ik heb het niet over subsidie, want het, het woord subsidie heb ik een geweldige hekel aan. Ja. Het, gaat, het, het gaat om aantrekkelijk maken, om uitdagen. Ja. Het gaat om ze, we moeten ze verleiden. Ik ben, het, ik ben het helemaal met u eens. Meneer Van Horsum, goedemorgen. Ja, goedemorgen met uh, Hans van Horssen uit ja. Ermelo. Uh, ja, nou, uh, ik vind het uh, onzin dat, uh, dat de grenzen weer open moeten, want er zitten nog honderdduizenden Nederlanders, wat oudere Nederlanders, 45-plussers thuis, met goede diploma's op, in, in, op het gebied van techniek en uh, boekhouden, economie... en. Nee, nee, nee, en, nee, en, nee boekhouden, en, economie... En, science, meneer Van Horssen, boekhouden uh, en ik... Meneer Van Horssen, boekhouden, economie... Als er mensen binnenkomen, dan wordt het hier hoe lang hoe voller, en Nederland, de Randstad is al over betrokt, de, de, uh, en zo. Nou, oké, okay, meneer Van Horsem, even een vraag. Antwoord, antwoord. Meneer Van, meneer Van Hotsum, ik, ga, ik kom zo bij u. Meneer Van Horsem, even een vraag. Wat voor opleiding heeft u? Nou, ik heb praktijkdiploma boekhouder, MBA, SPD 1. Heeft u een baan en, uh, op dit moment? Kandidaatse uh, Landbouwuniversiteit. Heeft u maar, een baan? Uh, ik zit al vier jaar zonder werk. Uh. U zit al vier jaar zonder werk. In welke streek is dat de Ermelo? Ja, maar ik heb mijn hele leven verhuisd, ik heb mijn hele leven daarna gewoond. Uh. Maar meneer, meneer, meneer Horsum, in uw omgeving, de omgeving van Enschede, is er een boom aan bedrijfsactiviteit. Uh, ik weet nee, dat er... Enschede, Ermelo. Ja, Ermelo, maar zeg maar in Oost-Nederland, in uw omgeving, zijn er heel veel bedrijvigheid, er zijn heel veel banen. Hoe komt het dat u dan geen baan heeft? Ja, ja, weet ik niet. Uh, maar ik merk gewoon die uitzendbureau's zeggen ze dat ze nooit werk hebben. Dat, uh... Wacht, ik kijk het een koops. Ik kan er uh, goed van leven hoor, alleen ik zou nog best wel wat uh, willen doen. Uh. Nou, vind ik ook. U bent 45, zoals Pim Fortuyn zegt, dan moet je nog keihard werken. Nee, je ik nog... ben 50. Oh, 50. Nou, nou, ja, ik Pim... ben een 45-plusser. Uh, maar Pim Fortuyn zal zeggen: jongen, je hebt nog 15 goede jaren voor je. Maar ik ga even met een koops. Wat kunt u doen voor deze man? Nou, kijk, wat wij kunnen doen voor mensen die nu een baan zoeken: ik zou zeggen, loop een uitzetvestiging binnen. Laat je inschrijven en zorg nou, dat je goed, goed gemotiveerd bent. Ik, ben ik ben heb niet en... alle uitzetbureaus afgelopen. Ik heb alle uitzetbureaus uh, in Den Haag en Harderwijk. Uh, en uh, enzovoort en gehad. Uh. Yeah. En toch lukt het uh, honderdduizenden uitzendkrachten elke dag opnieuw om die baan te verwerven. Dus ik denk dat er zeker een mogelijkheid is. Ik zou dat ook blijven doen. Ik zou er nee, in ieder geval maar kijken u, of je een. Ik weet de... niet hoe groot de leeftijddiscriminatie is. Als je eenmaal je leeftijd zegt, dan, dan, dan word je al in een hoek gezet. Meneer, dan, van, ho meneer Horsum, is het misschien. Ik, ik ben 49 jaar. Um, ik denk dat de wereld nog aan mijn voeten ligt. En als ik ergens binnenkom, zeg ik: Jongens. Ja, dat dacht ik ook vroeger. Uh... <laughs> Oké, okay, meneer Van Horsum, hartstikke bedankt voor het bellen. Meneer Kamminga, meneer Van Horsum zegt wat dingen hier ook. Van Nederland is vol, als je nog meer mensen erbij gaat, gaat het nog voller. U, swip, u, u, u roeit eigenlijk keihard tegen de stroom in met uw pleidooi. Nou, we hebben al, al lange tijd geprobeerd om die honderdduizenden mensen in de bakken, om die te laten instromen in de techniek, maar dat lukt niet. Wat gebeurt na deze uitzending, bijvoorbeeld, zou ik iemand aan de lijn kunnen krijgen, zoals ik wel zo vaak heb gehad. Iemand zoals uit Ermelo, die zegt van meneer, ik ben Lasser en ik heb helemaal geen baan. Kunt u mij een baan aanbieden? En dan zeg ik van meneer, nog vandaag in Hardingstel, Friesland, weet ik een bedrijf die de team zoekt. Ja, zegt die man, maar meneer, ik woon in Friesland. Ja, daar heb ik geen baan voor u. Ja, nee. zegt hij maar hoe kan dat dan? Ik zeg, nou die Polen die willen wel komen naar die baan in Hardingstel, maar dat Friesland niet. En dan blijft die meneer de voorkeur aan om in de bakken te blijven zitten. Onze mentaliteit is niet dat we uh, alles doen voor een baan, hè, meneer Kamminga. Dat, dat, dat, is, dat is ook waar, hoor. Moet ik u meegeven? Ik check even twee tweets. Eline K, onze vaste tweeter, zegt... het aantal opleidingen moet veel meer afgestemd worden op de vraag op de arbeidsmarkt. Ieder heel goed, op... heel goed. Helemaal mee eens. Helemaal, helemaal mee eens. Mee eens. En daar mag je ook meer marktwerking in doen. En daar mag je ook meer prikkels in doen. En je mag school ook afrekenen op datgene wat er duurzaam aan participatie plaatsvindt... na afloop van de diploma. Absoluut. Oké, okay, en dan zegt Frank... Ik wil graag wat zeggen op basis van mijn ervaring in de reïntegratie. Het is onvermijdelijk dat je inwerknemers werknemers van buiten moet inhuren... En je moet ook investeren in die werkzoeken. Dat investeren in de werkzoeken meneer de koops, gebeurt dat wel voldoende? Ja, dat gebeurt heel veel. Omdat uitzenders als geen ander aanvoelen dat natuurlijk krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. En met name jongeren tot 27. Er zijn natuurlijk veel jongeren die uiteindelijk geen zin in school hebben. Daar op 16 jaar leeftijd uitgestapt zijn. En op 24 jaar leeftijd achterkomen dat ze toch een vak moeten leren. Dat noemden wij de zogenaamde tweede kans. Dus die lopen ja. veel bij uitzendbureaus binnen. Ja. En wat wij zien is dat uitzendbureaus veel investeren in het combinatie van leren en werken. Zodat mensen uiteindelijk een vak leren. Zodat ze installateur kunnen worden of beveiliger of uiteindelijk buschauffeur. En dat vak leren, dat vergt tijd. En wij nemen op dit moment en al En dan ook de mentaliteit. mee. heb je, je moet de mentaliteit nodig. En het staan, is ook geen zo. kwestie van, of, of het is een kwestie van en-en. We hebben en de mensen vanuit het buitenland nodig, en we hebben degene die als werkzoekende in Nederland zijn hard nodig. Uiteindelijk op termijn kunnen we het niet zonder een van beiden. Nou, het grappige is, meneer Kamming, ik, ik zal, toch ja, laat, laat ik het toch maar vertellen. Bij Primtime gaat Sulema weg per september. Die gaat andere dingen doen. En wij hadden, ge, hadden gedacht, we willen graag iemand hebben. En er zijn heel veel mensen in de omroep werkzaam, die werkloos dan praat ik een paar en zeg ik, jongens, maar luister, ben ik het betekent wel soms zes uur opstaan en dan naar Limburg rijden, want we gaan met die bus overal. En toen zegt ze, ja, ja, maar wacht even, ik dacht meer aan een baan, dat ik een beetje negen uur half tien begin en redacteur bij het programma ben en bij ons, uiteraard. Dus ik merk ook gewoon dat mensen die zeggen dat ze werkloos zijn, het niet zo nodig vinden dat ze bereid zijn om alles op zee te zetten voor die baan. Dus meneer ga. Uh, ik zal eerst naar mevrouw uh, uh, Els gaan, hoe heet ze, mevrouw? Uh, oh, mevrouw Vels, goedemorgen mevrouw Vels. Goedemorgen. Uh, u wou wat inbrengen begrepen ik van Barbara, dan gaat u gang. Nou, ik ben dus uh, geweest in de zakelijke dienstverlening. Ik ben nu drie jaar werkloos geweest, ik ben 63. Uh, het lukt niet om weer aan werk te komen, want je bent te oud, zeggen uitzendbureaus ook gewoon. Ja. En als je dan als speciale uitzendbureaus belt voor 65, dan denk ik, ja god, laat ik ze even bellen. Nou mevrouw, bel maar terug als je 65 bent, dan hebben wij werk voor u. Ja, maar mevrouw Vels, een paar dingen. De zakelijke dienstverlening zou ik op dit moment, uh, uh, u moet zich omscholen, want uh, uh, er zijn veel concurrenten van 22 jaar en die zijn goedkoper. Toch meneer Koops? Nou, uiteindelijk denk ik ja. dat deze mevrouw niet alleen naar de bureaus moet gaan die voor 65-plus bemiddelen, maar er zijn ook een heleboel bureaus die zich richten op de 50ers, de futter's, zeg maar, die er op vroege leeftijd uit zijn gegaan. Mogelijk dat daar uh, wat te behalen is. En laten we ook niet vergeten, er wordt gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Dat is van alle dag en helaas geldt dat voor ouderen in het bijzonder. Ja, maar ho, ho, ho, ho. ho. Er, wordt niet zo, er wordt niet zozeer gediscrimineerd. De ouderen zijn heel erg duur. In onze sector, daar zijn er dus, is er sprake van ouderendagen, van het ontzien van overwerk het niet hoeven meedoen in ploegendiensten. Uh, ouderen van 55, 60 jaar, die hebben 60 vrije dagen. En uh, andere medewerkers, 38, moet u zich voorstellen dat mensen van 55 jaar en ouder een kwart van de tijd vrij zijn, terwijl ze door de hogere leeftijd het meeste okay. verdienen. Duur, uh, oudere medewerkers zijn dus heel veel duurder. En daarom is het niet uh, ja, voor ondernemers toch een aarzeling om uh, ouderen in dienst te nemen. Daarom hebben wij een onze sector, die ouderen dagen ook afgeschaft. wel hebben er een overgangsregeling, maar toch alleen maar om, ze, om het aantrekkelijker te maken die mensen in dienst te nemen. Mevrouw Vels, ik wens u ja. heel veel sterkte bij de zakelijke dienstverlening. Ik denk niet dat het gaat lukken, uh, maar uh, hartstikke bedankt. Luisteraars, ik krijg een tweet. Ik weet niet van wie is. dagprem de afstand tussen Ermelo en Enschede is 107 kilometer mooie wandeling. En dit, meneer Kamminga vind ik precies 107 kilometer om een baan te vinden, vind ik niet. Ik vind dat je in een range van 200 kilometer moet kijken voor een baan. Ik snap ook niet dat er in Noord-Limburg een aan arbeidskrachten is... en in Zuid-Limburg een grote werkloosheid. Ik snap dus echt niet, meneer Kamming, als ik zo een mail kreeg... dat iemand zegt, 107 kilometer, alsof je naar de, de andere kant van de wereld gaat. Ja, maar het is wel de praktijk van alle dag... Nou ja. ik, kan er niks, ik kan er niks aan doen, maar wat denkt u? We moeten overigens niet denken dat die 400.000 mensen zonder werk... dat die allemaal in de techniek zouden kunnen werken, hoor. Ja. Uh, maar er zijn zeker een paar duizend te, te vinden. Kijk, en wij zijn, wij zijn zo ver dat wij nu zeggen tegen mensen... je krijgt eerst een baan... Dan een opleiding en dan aan het werk. Ja. Niemand hoeft te beginnen aan een opleiding waarvan je denkt van nou wie weet of ik een baan krijgt. Nee, er wordt eerst een afspraak gemaakt met de werkgever. Dit is okay. jouw werkgever, dit is jouw werk. Hier ga je straks, uh, in deze omgeving ga je straks uh, je werk uitvoeren. Je kunt het nu nog niet, maar je gaat nu 6, 8, 9, 12 maanden een opleiding volgen. Wordt deels door die werkgever betaald, wordt deels door de uh, overheid betaald. En als je afgestudeerd bent, dan heb je dus gegarandeerd die baan in dit bedrijf. Oké, okay, meneer Kaminka, ik moet u twee... Nog één vraag. Alleen mensen uit Europa of ook mensen uit India en Turkije binnenhalen? Of uh, Zimbabwe? Het maakt helemaal niet uit. Het gaat om vakbekwaam personeel. Het gaat om vakmensen. En gaat u dat met ja, uw vriendjes... Vakmensen. Gaat u dat met uw VVD-vriendjes regelen? Want meneer ik. u was een grootmachtig man. Kunt u dat niet even regelen dat we al die beperkingen op emigratie weghalen? Nou, ik verzeker u dat het al heel behoorlijk gaat... ...dat zodra wij met vakbekwaam personeel uh, aankomen dan uh, is het al veel soepeler dan veel mensen uh, denken. Want wij kunnen aantonen dat als uh, er geen mensen van buiten kunnen binnenkomen, dat dan werk naar het buitenland verdwijnt. Bedrijven verplaatsen naar het buitenland. En dan is dat vooral bij de markt. En we weten waar die markt ligt, waar de groei zit. Die zit niet in Nederland. Hier hebben we te maken met 1 of 2 procent economische groei. Er zijn landen met 10 procent economische groei. En daar staan ze met open armen onze bedrijven op te wachten om daar te produceren. Meneer Kaminka, ik wens u veel plezier in het mooie Portugal, want meneer Kops kwam de bus binnen Luisteraars en hij was vanochtend een beetje teleurgesteld, want hij zegt prim, het is dinsdag en ik dacht dat ik Rob live zal zien in de bus. Meneer Koops, wat heeft u met Rob de Dees? Ja, dit. Mallebaba. Ik had verwacht dat hij hier in de bus aanwezig zou zijn. Daarmee was ik ook verleid om in de bus te stappen. Hij is er niet, maar ik hoor hem wel, dus dat doet veel goed. Jeugdliefde, ja, romantiek, dat is het. En, en nog steeds, meneer Denees, goedemorgen. Goedemorgen, president. Ja, Vorige week zat u in Andalusie en toen ging het een beetje mis. Maar, het ging een beetje mis, ja. En gisteravond was u op televisie in het... Barbara heeft gekeken naar het programma uh, Je bent van mij, of hoe je dat? Uh, zij is van mij, ja. Ja. ja. En, en iedereen kwam tot de ontdekking dat u eigenlijk een lieverd bent. Oh, nou, ja... Nou, dat is dan een leuke conclusie van de mensen, want uh, iedereen is denk ik wel graag uh, een lief mens, toch? Dat is waar. Meneer Denijs, uh, één vraagje, want ik heb een prachtig liedje, een verzoeknummer van Aniek Luisteraars. Ja? Even voor alle duidelijkheid, we hebben nog maar een aantal weken, op 5 september is het laatste optreden van meneer Denijs bij Primetime. We zijn van plan om er iets moois van te maken. Als u mm -hmm. nog verzoeknummers hebt, we zullen vandaag op de site plaatsen alle liederen die, die we al gedraaid hebben. Dan mag u mailen en dan proberen we de komende weken te draaien. Uh, meneer Deneens, Anik uh, had mij een mail gestuurd. En die zegt. Uh, u hebt heel vaak heel veel duets gezongen. En staat de ja. voorkeur voor een aantal duets. Maar u heeft echt met een heleboel verschillende mensen duetten gezongen. Maar geen van die duetten zijn echt. Welke is nou echt een grote hit geworden? Uh, die met uh, Martine. Dat is de, een zangeres uh, van um, een, een Engelse groep. Een Engelse meid ook. Die getrouwd was destijds met mijn producer. En dat was. Uh, dat heet er gewoon duet. Uh, en, uh, dat is een redelijk grote hit geworden. En die gaan we draaien. Als speciaal verzoek van Annick. Meneer Denees, hartstikke bedankt. Tot de volgende week. En Tot de volgende week Prem. hem. van huis hart verloren. Een van ons zoekt steeds weer naar een liefde zonder. En luisteraars, dit is het lied dat Barbara van der Klis zong op de 65ste verjaardag van, van haar vader voor hem. Dus uh, daarom zal ik maar nu mijn mond houden en Barbara laten zwemelen in haar herinneringen. Love Tot morgen luisteraars Shalom dag